Drie uur. Dit is Radio 1. Het mag je fixen. Puinruimen in hun leven, dat doen gevangenen in de koepelgevangenis in Arnhem... om daarna weer toekomst te hebben. En Martin Roos wil daders ervan doordringen... hoe grote gevolgen van hun daden zijn voor slachtoffers en nabestaanden. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluep. In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander het thema verbinding centraal gesteld. Hij zei dat mensen door verbindingen aan te gaan samen een kracht kunnen ontwikkelen die bergen kan verzetten. De koning noemde Kerstmis het feest van de verwachting van vrede op aarde. Volgens hem begint die vrede heel dichtbij: thuis, in de straat, in de buurt, op de club, in eigen dorp of stad. Ieder kan volgens hem bijdragen aan vrede door verbindingen te zoeken. Aan het slot van zijn toespraak herinnerde Willem-Alexander aan 30 april, de dag van de troonswisseling. Voor velen, en ook voor mij, was dat een onvergetelijke ervaring. In die geest mogen we het jaar dat voor ons ligt... met vertrouwen tegemoet zien, zei de koning. Een aan Al-Qaeda gelinkte groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag bij een politiebureau in de Egyptische stad Mansoura. De groep schrijft op een jihadistische website... dat het de aanslag pleegde om het vergieten van moslimbloed... door het afvallige Egyptische regime te wreken. Bij de aanslag kwamen gisteren 16 mensen om het leven... Vlak na de aanslag zei de Egyptische interimregering dat de moslimbroederschap de aanval heeft georganiseerd. De moslimbroederschap sprak dat tegen en veroordeelde de aanslag. In Turkije zijn in totaal drie ministers opgestapt omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Vanochtend al maakten de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken hun ontslag bekend. De minister van Milieu stapte een paar uur later op. Hun zoons werden vorige week met 21 anderen opgepakt vanwege corruptie. Ze zouden hebben gesjoemeld met de aanbesteding van overheidsopdrachten. Premier Erdogan is woedend over dit corruptieonderzoek. Volgens hem zit er een beweging achter die zijn regering wil ondermijnen. Erdogan heeft de agenten die bij het onderzoek betrokken waren... laten ontslaan of overplaatsen. Het weer van tijd tot tijd zon in een flink deel van het land... in het oosten overwegend wolkenvelden. Verder in het westen enkele buiten zacht, maximaal 8 graden. Morgen, tweede kerstdag, overal meer bewolking. En in het zuidwesten een enkele bui. Ja, en hoe is het deze eerste kerstdag op de weg? Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staat één file op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Den Haag. Verknoppen die weer meer twee kilometer. Het heeft te maken met het herstellen van de geleiderail. De linkerrijstrook is dicht. Zang. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Mag je fixen? Live vanuit de koepelgevangenis in Arnhem. Hoe wordt kerst in de gevangenis gevierd? Gevangenen en hun ouders, bewaarders en de gevangenisdirecteur geven hier een antwoord op. Met live optredens van singer-songwriter Mark Lotterman en Rivelino Richters. Dit is de dag. Live vanuit de koepelgevangenis in Arnhem. Ja, en iedereen is hier uh, heel gezellig aan het keuvelen. Je zou bijna vergeten dat we hier gewoon een radio-uitzending maken. Goedemiddag. Ja, dit is de dag. Komt vandaag live uit de Koepelgevangenis in Arnhem. Voor drie uur hadden we het met Martin Roos over zijn missie... om in 2014 gevangenissen te bezoeken en daar zijn verhaal te vertellen. We praten verder met hem en met Claire Laus, herstelconsulenten die samen met gevangenen aan, ja, zeg maar, puinruimen doet. Uh, ook op deze eerste kerstdag is tegen half vier... uiteraard onze dichter bij de dag te horen. Vandaag is dat André Degen. En uw mening horen we graag... Via Twitter met hashtag DIDD of ga naar onze website. Dit is de dag. Nu. Ja, Claire Laus, um, Herstelconsulente. Um, wat. Uh, kijk, het, het doel wat, wat jij uh, wil bereiken is natuurlijk dat, dat een dader. door in, met een slachtoffer in, in contact te zijn verandert. Zeg ik dat goed of heb ik het nu helemaal bij het verkeerde eind? Nou, je ziet het niet verkeerd, maar het is meer dan dat. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de, de dader. Zelf inzicht op doet en daarmee zijn huidige leeftijd verandert, waardoor er geen terugval meer komt. Ja. En daarin hoort herstel en dat kan onder andere door met het slachtoffer in gesprek te gaan. Ja. En wat nou als zo'n slachtoffer dat niet wil? Want hè, uh, Martin, uh, die zegt: Ik wil, ik wil die, die lui, zou ik maar even zeggen, niet zien. Nee, dat gebeurt absoluut. En dat is voor de gedetineerde of de dader vaak ook het teken of de confrontatie met hoe. Wat, wat hij heeft gedaan, hoe erg het is geweest en uh, hoe dat ook oh, is. Dus het dat is ook overkomen. heel goed, zeg maar. Ja. En hoe ga je daar dan mee verder? Want dan, wat doe jij dan? Uh, ik ben er dan voor dat na-traject om met de gedetineerden ook in gesprek te blijven gaan over wat dat met de gedetineerden doet. Dus dat het, dat die, dat het zo heftig is dat uh, het slachtoffer niet meer in gesprek wil. En wat levert het op? Merk je dat ze veranderen? Voor gedetineerden? Uh, ja. Ik merk het wel. Het is vaak wanneer uh, gedetineerden ruimte krijgen om erover na te denken. En overwegen. Dat ze zelf inzien wat ze hebben aangericht. En dus een volgende keer eerst na gaan denken. In plaats van meer doen. Dus eigenlijk wat Martin aan de overkant zegt. Bewust maken van wat richt je nou aan. Ja, Sophie, um, Ben jij veranderd? Um, ja, ik probeer wel helemaal te veranderen. Ja. Zo ook met slachtoffer een beeld met puiren hebben wat we krijgen. en zo. Het zou ja, wel mooi zijn als je... Ja, actief ermee bezig ben en bij, uh, met een slachtoffer in gesprek gaat. Wat, ja, wel... Heb je een slachtoffer gesproken? Nou, jij je uh, dat slachtoffer. niet, maar het zou wel mooi zijn dat ik uh, ja, een gesprek of zo de... meekrijg. Maar uh, ja, het zou ook, uh, ja, het zou mooi zijn als je met een slachtoffer in gesprek kan gaan. Maar dat, ja, uiteindelijk, je dag des oordeels moet je ook verantwoordelijkheid afleggen. Dus ja, het zou mooi zijn dat je dat ook kan doen. Ja, je dacht dus oordeels, dan heb je dan, dus... Ja, dan moet je ook je daden en alles, komt dat ook nog. Ja. Dus. Maar dat is, dat is helemaal aan het eind van je leven. Klopt. Mogen hopen dat het voor Klopt. jou voorlopig nog dat niet aanbrengt. Dat je het, het allemaal in zich gaat zien, ja. Ja. Um, maar jij zou dus wel uh, degene willen spreken die jij dus wat hebt aangedaan... en waarom je hier zit. Maar is dat nog niet gelukt, of willen ze niet, of heb je het nog niet geprobeerd? Um, ik ben nog niet zo ver. Dat ik, uh, met, ik ben bezig met, tui, met puinruimen halverwege nog. En wat doe je dan? Wat, wat ben je aan het doen als je gaat puinruimen? Um, ja, je hebt uh, meerdere uh, voorlichtingen uh, van de terugdingende recidieven om weer uh, ja, je activiteit, dat je naar buiten toe, uh, als je weer ja, niet meer terug gaat vallen. Um, ja, ah, dus hoe zorg je ervoor dat als je op straat komt te staan, dat je niet binnen de kortste keren hier weer zit? Klopt. Ja. En hoe ga je daarvoor zorgen? om actief deel te nemen en kijken waar mijn ja, fouten zijn... buiten om niet terug te vallen. Ja, ja. Martin, hoe luister je hiernaar? Ja, ik hoor weer dat, dat puinruimen. Daar had ik ook al eerder van gehoord. Omdat wij met dat idee kwamen van het, het spreken in de gevangenis... waar ze best een beetje nog afstandelijk uh, ja? tegen doen. Ja, ze reageren nog niet van kom maar. er moet echt nog wel een goed overleg uh, overkomen. We zijn trouwens wel begonnen begonnen... Een van onze lotgenoten gaat volgende week ook ergens in de gevangenis spreken. Want die hebben het onderlinge contact. Met. Maar officieel is nog helemaal niks. Maar waar zit de weerstand, Martin? Dan zit de weerstand uh, de, bij, de gevangenis. zit, he? het, zit dat in? Laten we zeggen in de gevangenis of zit nee, het bij de overheid? Uh, uh, ja, waar zit de weerstand? Uh, ik, ik denk, wij hebben natuurlijk neergelegd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie nou, en maar... Dji en die moeten daar natuurlijk gaan over. Die gaan daarover praten. En voel jij daar weerstand? Voel jij daar weerstand? Nou, ik, ik voelde geen weerstand, maar ik hoor natuurlijk wel... dat er zijn al zoveel trajecten zoals puinruimen. Vandaar oh. dat ik ervan wist. Ja. En als ik het hem nou zo hoor zeggen, met alle respect. Maar het is weer voor die daders. Het is niet... Uh, ik heb vaak het idee dat ze niet helemaal goed luisteren. Wij willen vertellen wat die daders allemaal de mensen aandoen. En doe je dat dan nou voor de dader of voor jou als slachtoffer? Uh, er zit ook een stukje voor het slachtoffer zelf in natuurlijk... Ja, dat klopt ook wel. Degenen die hier aan mee gaan doen, die zeggen ook... Ja, wij willen ons verhaal wel doen, laat ze maar weten wat ze mij hebben aangedaan. Maar met de hoop dat dat ook gaat helpen... dat daar mensen tussen zitten die toch een beetje na gaan denken... Jezus, wat heb ik gedaan? Ja, ja, dat dat niet, is alleen, niet alleen maar, ik heb een misdrijf begaan... ik ga vijf jaar broemen of zes jaar brommen dan. Nee, wat heb ik aangericht? Ja. Ja, want, dus je wil een tweeslag. Dus je wil aan de ene kant, je komt er binnen dat je denkt. Ik wil als slachtoffer ook gehoord worden en genoegdoening krijgen. In zekere zin. Dat ja, kan nooit ja, helemaal. Ja, ja, ja. En tegelijk hoop je dan dat je iets bewerkstelligt. Dat er, dat, dat er een soort ethisch besef komt bij daders. Ja, uh, uh, zeker richting moordenaars, praat ik. Ja, zeker richting moordenaars. Want dat moet even zijn. Uh, die gezegd. hebben niet één of twee slachtoffers gemaakt. Nee, die hebben honderden slachtoffers gemaakt. En ook mensen van een jongere generatie. Die daar na 10, 12, 13 jaar. Ik heb er zat om aan te wijzen. die daar dan pas last van krijgen. dat hun broer, zus of wat vermoord is. Ja. Omdat die op jongere leeftijd vaak niet vertellen. wat ze meemaken. Want papa en mama zijn dan zielig op dat moment. Of papa. Er houden mama, ze een emoties in. ze houden een emoties, emoties in. Ja, in. die komen ze later en. terug. Ja. Die raken of de baan kwijt. Ja. of het functioneert niet meer. Nou. Ik, ik weet echt zoveel dingen en al die mensen die met mij die verhalen willen vertellen... nou, wij hopen dat we de kans krijgen, want er, er gebeurt veel meer... als dat de samenleving eigenlijk beseft ja. na een geweldsmisdrijf. Helder. Heel veel meer. Helder, ja. En het is weer tijd om een kaarsje aan te steken. Beste veel voor jou steek ik een kaarsje aan voor deze speciale dagen... Een geweldige jongen die verkeerde dingen heeft gedaan. Kom hier niet uh, voor niks. Gewoon dood, maar een doodmale jongen die een beetje kleine fout heeft gemaakt in het leven. En daarvoor is hij bestraft geworden. En dat vinden wij eigenlijk wel balen. Maar voor de rest ja, dat kan dat ik weinig. Ja, het zit hem inderdaad eigenlijk overal tegen, ja. Hij heeft altijd voor iedereen klaargestaan. En wij ook voor hem. Het is jammer dat hij nu hier zit. Als hij vrijkomt, dan mag hij gewoon niks meer flikken. Nou, maak de leuke, de, maak de leuke dagen van. Benut de tijd goed die je nog hebt dan. En zorg dat je er veel plezier van hebt nog verder. Nou, zoveel fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Spreek je snel weer. Ja, Jaap. Um, schuilnaam, he? want je heet niet echt Jaap. Je zit goed. hier uh, niet, uh, gelukkig niet voor een, een misdrijf zoals, zoals moord. Uh, geweldsdelicten of zo. Nee. Inbraken, nee. Maar toch, hoe luister jij naar het verhaal van uh, Martin? Nou, ik begrijp hem. Ik begrijp hem heel goed. Ik ja? zou ook, uh, ik denk hetzelfde reageren. ik zou heel worden. Zoiets mee zou gebeuren. Maar ja, goed. Uh, in sommige mensen zitten, denk ik, wat meer in. En uh, ja, sommige mensen zijn ook wat kansarmer, moet ik eerlijk zeggen. En als die weer buiten terechtkomen en er uh, is geen warm nest die ze opvangt. Die zich opvangt of, of vrienden. dan um, kom je weer in je, in je oude stramien terecht. Met, met verkeerde vrienden. En ja, dan is het toch. ze moeten toch geld verdienen. Ze moeten toch ergens wonen en leven. En dan gaan ze sneller het verkeerde pad op. Uh, en uh, ja, dat gebeurt. Ik, ik hoor de verhalen hier binnen. En, uh, maar ja, goed, het is voor die mensen een hele grote stap om, om dat uh, om te zetten. En Claire is daar hiernaast, maar die, zit, uh, die is, doet daar heel goed zijn best voor. Om, dat, uh, om die mensen zover te krijgen. En, uh, maar dat, is, ja. dat moet uit de mens zelf komen. Dat zit tussen de oren. En sommige uh, gedetineerden zijn ook uh, bijna verslaafd aan, aan die spanning die dat opwekt. En, uh, ja, Claire en op... knikt. Ja. Merk je dat? Ja, de kick die ze ervan ja, ervaren. De kick, ja. ja. En van is het dat... verbodene? De, de kick van het verbodene? Ja, de kick van de spanning om toch nog een keer een inbraak te doen. Of uh, nog een keer het grote geld binnen te halen. Nog één slag en dan stop ik ermee. Ja. Ja. En um, is er dan, um, moet je ze dan bijna een soort van overhalen... om mee te gaan doen aan puinruimen? Want als je... Als je Nee? Nee, nee, nee? nee, dat is ook niet de bedoeling. Uh, zowel de bemiddeling als puinruimen is gebeurd op vrijwillige basis. Ik denk ook dat dan de motivatie het grootst is. Ja, dus en wat is dan belangrijk. de motivatie van mensen die eraan meedoen? Wat, wat hoor je? Uh, dat wisselt. Uh, voor uh, sommige mannen is het het eerste stuk om na te denken... over de dingen die er gebeurd zijn. Een eerste stap in uh, reflecteren. En voor sommige mannen is het een, uh, een aanzet... om zich voor te bereiden op het gesprek met het slachtoffer. Uh, het is, uh... Ja, maar waarom gaan ze het überhaupt doen? Want je, je kan zeggen, ik ben op zoek toch naar die kick. dus dan ben je eigenlijk al bijna bezig met als ik hieruit ben, dan ga ik... Dat is niet iedereen, hè? Die mannen zijn er ook. Ja. Maar er zijn en we ook hebben mannen... het over mannen, want in deze gevangenis alleen maar mannen ja, zitten. Hè? Even voor de duidelijkheid. Klopt, inderdaad. Um, er zijn uh, genoeg gedetineerden die weer terugkeren als ze buiten zijn. Maar er is ook een groep gedetineerden die zich niet kan identificeren... met hetgene wat ze gedaan hebben. En zij willen daarin iets goed maken. Ze schamen zich, ze voelen zich schuldig... En uh, puinruimen is daar een middel in om daarover na te denken. Hoe kan ik het anders doen? Hoe kan ik de heraangerichte schade goed maken? Ja. En dat kan ook een motivatie zijn om mee te doen. Ja. Martin Roos, het is dus allemaal. allerminst zeker... Oh, je, je, je kijkt een beetje benepen. Wat wil je zeggen? Mag ik nog wat zeggen? Ja, je mag kort wat zeggen, ja, ja, misschien Martin. Uh, uh, het strafsysteem, hè? Het, uh, het straffen, dat dat misschien dan uh, moet veranderen. Daar gaan ook hele discussies over natuurlijk. strenge straffen helpt niet, maar... Maar nou, wat ik, dat bedoel wacht even, Martijn, nou, ik. Wat bedoel je concreet? Jij wil worden... strenger straffen. Kort ik, hè, Wim? Nou, eh, nou, omdat ze zeggen de herhaling treden, van de kick eh, om het nogmaals te doen, eh, dat moet je gaan voorkomen. Dus dan zeg je toch, ja, eh, straf dan zo dat ze ervan afschrikken dat ze niet die kick krijgen, of nagaan denken voor die kick... om het nog een keer te doen: van nou, ik wil daar nooit meer zitten. Ik snap je. Ja, ja dat is denk, wat jij dat bedoelt. Is belangrijk. Ja, ik ja, wil ja, dat daar vind. nooit meer zitten. Net zoals ik. Ik heb daar nog nooit gezeten. Ik heb een rondleiding gehad. Ik wil niet in zo'n hokje zitten. Nee. Nooit nee. voor mijn leven. We en gaan en daarover ik nadenken. Ik niet dat die mensen dan terug kunnen vallen... terwijl ze weten wat dat is. In zo'n eng hok. Ja. Zullen we dus het er zo nog, nog, nog verder over hebben? Dat kan wat er mag... dan gedaan worden, weet ik het. Ja, ja, weet ja, We gaan erover nadenken terwijl Mark Lotterman zingt. Hij zingt Year Without Summer, een ouderwets liefdesliedje. I think it was 1816 And it froze all the way through August And the land was out of gray I close my eyes and think of you Thanks. Ja, wij zitten hier natuurlijk op een hele bijzondere plek. De, de koepelgevangenis van Arnhem, de oudste van de drie die we in Nederland hebben. stamt uit 1886. Ja, het mag er van buiten dan echt als een monument uitzien. Van binnen is de gevangenis voorzien van de modernste snufjes. Onze verslaggever Hans Vlederes maakte een wandeling over het terrein... met de architect die de gevangenis helemaal heeft gerenoveerd. En dat is Martin van Dort. De Wilhelminastraat in Arnhem... Het is een hele gewone, normale straat met leuke oude huisjes. Maar als we onze rug toedraaien naar die huisjes, dan zien we iets heel anders. Een weerwaar van muren, poorten, huisjes, gebouwtjes, tralies. En in het centrum van dat alles een groot rondgebouw met een zilvergrijze koepel als dak. En naast mij staat Martin van Dort, architect. Waarom een rondgebouw? De gedachte was dat je door alle cellen rondom één punt neer te leggen... je controle had over alle deuren naar die cellen toe. Ja, maar normaal gesproken, denk ik dan, uh, kijkend naar uh, ontsnappingsfilms... Uh, gaan de ontsnappingen niet via de voordeur, maar via allerlei andere kanalen. Ja, dat is natuurlijk altijd... In de 19e eeuw waren de uh, celramen natuurlijk ook zichtbaar voorzien van tralies. Ja. En uh, dus de gedachte wat daarbij was ook, dat is beveiligd. De muur is dik, dus daar kom je ook niet doorheen. En dan is de andere vorm van ontsnappen is vaak via ingewikkelde wegen langs kanalen... Uh, die waren er in die tijd het nauwelijks. Er was heel ja. weinig installatietechniek. Dus daarna was het toch uh, de deur. en uit ja. die deur uh, in, in die centrale ruimte komen. dat men goed in de gaten wilde houden wat gebeurt er U heeft verstand van het ontwerpen van gevangenis. Er, is er eentje, wordt er eentje gebouwd in België op dit moment. Ja, waar moet je dan nog meer rekening mee houden met het gebouw zelf? Het belangrijk verschil van die 19e-eeuwse gevangenis. waar al de mensen op cel zaten, bijna permanent op cel. is dat in de nieuwe gevangenis. is er sprake van groepen. Je gaat met groepen sporten. Je gaat met groepen werken. Je gaat met groepen naar bezoek. Er zijn dus veel meer activiteiten. Dat betekent dat rond dat ene cellengebouw... er heel veel andere gebouwen zijn ontstaan, hier ook al. En dat betekent dat je het organiseren van dat gaan en komen... van groepen gedetineerden goed moet, uh, moet regelen, organiseren... ruimtelijk, maar ook veilig. Ja. En dat betekent dat ook die routes van groepen gedetineerden... van personeel, van, van bezoekers, allemaal moet scheiden. Dat ja. daar geen menging kan ontstaan. En als je die schema's goed hebt bedacht... en ook weet hoeveel ruimte er voor nodig is... dan begin je eigenlijk pas met het architectonisch ontwerp. Ja. En, en ben ik nou te veel met die films bezig? Of moet je ook rekening houden met bijvoorbeeld uh, riolering en dat soort dingen? Ja, zonder meer. De, uiteindelijk, een kwetsbare plek is altijd de techniek. Je mag rustig zeggen dat 40% van de bouwkosten van een nieuwe gevangenis... is alleen maar techniek wat ja. erin zit. En er zijn natuurlijk grote kanalen, luchtkanalen. Maar daar zitten allemaal barrières in, in een uh, gevangenis... om te voorkomen dat je daardoor wegkruipt. Zoals ja. bijvoorbeeld in Prison Break uh, Precies, gebeurde. Ja. Uh, ja. Oké, okay, goed zo. Nou, We gaan eens binnenkijken, want die koepel... Uh, ja, daar zit dus een heel idee achter. Uh, en we zien het nu alleen van buiten, maar we gaan eens uh, de koepel van binnen bekijken. Nou, je loopt niet zomaar naar binnen. Je loopt niet zomaar naar buiten, maar je loopt ook niet zomaar naar binnen. Maar we zijn binnen. Een uh, enorme koepel. Um, en, nou ja, in, in de ronde dus uh, vier hoog. Allemaal deurtjes, allemaal cellen. Nou, het mooie was, in de oude toestand was er in het midden er stond een vijfhoekig gebouwtje. Daarin zaten verschillende mensen te kijken naar al die celdeuren, dus die ruimte om zich heen. Uh, bovenop die uh, uh, oude post was zelfs een preekstoel en altaar, omdat men dacht, we hebben geen aparte kerk nodig. Want dat kunnen we in deze enorme koppel kunnen we ook vanuit iedere cel apart. Met een luikje kunnen we de eredienst meemaken. Dat gebouwtje in het midden van het vlak, dat is inmiddels verdwenen. Het was in de loop van de tijd al niet meer in gebruik. Uh, daar rechts staat, ja, als een ufo bijna uh, geland... een uh, nieuwe centraalpost waar alle beveiliging plaatsvindt. Ook die heeft weer volledig zicht over die, uh, die koepel. Uh, alleen daar hebben mensen die er werken... toch het veilige gevoel dat als er iets aan de hand is... men ook toch via een achterdeur makkelijk weg kan komen. Ja, die toren in het midden van de koepel is dus verdwenen. In plaats daarvan een hypermoderne commandopost, Wim Berkelaar, historicus, we hoorden hem al tijdens de uitzending. Wanneer ontstonden eigenlijk de eerste gevangenissen? Nou, die gevangenissen zijn al vrij oud. Je moet je, vroeger is er wel zo'n gedachte geweest dat, uh, laten we zeggen, in de 17e en 18e eeuw geen gevangenissen waren. Dat is wel zo, want de bekendste is misschien wel. Dat weet. Uh, dat is een, dat is de moderne tijd is eigenlijk begonnen met de Franse Revolutie. En is begonnen met de bestorming van de Bastille. En de Bastille was een beroemde gevangenis in Parijs. Dus het is al een heel oud verhaal. Maar wat interessant is nog even hier te zeggen. Dat is ook voor mij zelf boeiend als ik hier ben. Kijk, ik ben net nog rondgeleid door een buitengewoon aardig cipier. Maar. Moet je bedenken dat in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, was het zo dat sipiers konden eigenhandig straf uitdelen. Kijk nu, uh, uh, zwaait meneer Aansier de scepter, Hij heeft altijd een staf onder zich en, en nog wat. Maar vroeger was het echt zo dat een sipier, als hij het gevoel had van een gevangene functioneert niet zoals hij moet functioneren, dan kon hij nog bij wijze van spreken, extra straf geven. Nou, dat is allemaal gemoderniseerd en uh, gecentraliseerd, dus dat is allemaal veranderd. Um, wat wel aardig was, nog even aansluiten bij meneer Aansier in het eerste uur, die zei: ja, er wordt hier ook gewerkt. Um, dat was vroeger ook al zo. In de 19e eeuw werd er bijvoorbeeld heel sterk gewerkt... voor de kledingindustrie. Dus er zijn wel parallellen die uh, gebleven zijn. Maar ja, wat natuurlijk uh, in de 20e eeuw heel sterk doorgezet is... en daar is nu weer de tendens voor, dat hoor je ook aan Martin Roos... dat hoor je ook aan iemand als Joost Eerdmans de laatste tijd... Ja. Uh, dat, die, uh, dat er heel sterk ge gericht is op de regionalisatie van de gevangenen. En de laatste 20, 30 jaar uh, wordt er gezegd... ja, die regionalisatie van gevangenen is goed... maar er moet ook gewoon... Uh, en dat is echt iets van de laatste tien jaar. Er moet steeds strikter gestraft worden. Want uh, uh, dat is een tendens die uh, ingaat. Wat je tegen, in de jaren zeventig had je nog een professor uh, in de criminologie. Die had zelfs het idee uh, van straf worden mensen slecht. Maar ja, die man heeft nooit opgelost. Dat vond ik altijd een beetje ingewikkeld. Ja, maar ja, doe je dan met de slachtoffers als je mensen niet straft? Dus dat blijft een ingewikkeld spanningsveld. Uh, nu zitten we denk ik zoeken naar een nieuw evenwicht. Dat die resocialisatie. één ding is. Maar de andere ding is, ja, mensen moeten ook gestraft worden... voor daden die je doet. Mensen hebben allemaal een verantwoordelijkheid die moet je ook dan moet je ze ook in rekening brengen. Weliswaar proportioneel, maar je moet ze wel in rekening brengen. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, wat Martin uh, Roos graag hoort. Denk, hè? Duidelijke, taal. Duidelijke taal. Duidelijke taal. Maar nu, nu wordt deze gevangenis, waar wij hier zitten... met sluiting bedreigd, hè, per 1 januari 2016. Wat moeten we dan met zo'n gebouw? Ja, nee, dat, ik, ja, ik ben geen architect. Maar ik had net nog maar die gevangenisbewaarder over. Die zei, ja, ik geloof dat een van ons zei... Van, ja, er kan er geen studentenhuizen van worden gemaakt. Ja, dat is een beetje gek om te zeggen. Maar de, de, aan de buitenkant heb je hier geen ramen, begreep ik meneer Aanzen? Nee. Je hebt geen ramen. Dus ja, ik weet niet hoe je dat moet doen. Maar één ding, dat, dat is natuurlijk niet alleen iets wat je met gevangenen ziet. Tegenwoordig heb je ook enorme leegstand met kantoren. Nou, da daar zit je ook mee. Dat je denkt, ja, wat moet je met die ja, kantoren? Ja. Dus ik zou het niet weten met zo'n rondgebouw. Of je moet er een kunstcentrum van maken. Ja, maar André Aartsen, directeur, is het al helemaal zeker, die sluiting? Ja, die sluiting is uh, zeker. Ja, niks is zeker in het leven. Maar die sluiting, sluiting is uh, wat ons betreft zeker. Ik wil nog even aansluiten op wat u uh, net zei. Uh, kijk, uh, op het moment dat gevangenen alleen maar detentie uitzitten als straf denk ik dat de straf veel minder klein is... dan dat uh, gevangenen uh, gevraagd wordt om mee te gaan denken... over wat ze aangericht hebben... en ook hoe zij terugdenken te gaan kunnen keren in die maatschappij. Dus binnen het gevangeniswezen zijn wij wel steeds meer zoekende... naar van ja, hoe maak je... Gedetineerden ook verantwoordelijk voor hetgeen wat ze doen. Ja. Dus dat hele hospitalisatieproces, wat we de afgelopen jaren, denk ik, met name hebben gehad, dat krijgt een ombuiging. Gedetineerden worden meer verantwoordelijk voor hun daden, maar ook meer verantwoordelijk voor hoe ga je je leven weer oppakken. Ja, en, en daar waar je dat niet kunt, uh, zal een gedetineerde ook geactiveerd worden om daar ja. zelf ook stappen in te gaan ondernemen. Ja. Maar dan wordt zo'n gevangenis gesloten in dit geval, um, bezuinigen, schaal vergroten, terwijl u met zo'n Traject ook bezig bent, gaat dat wel werken? Ik kan niet in de toekomst kijken. Kijk, het uh, uh, uh, uh, feitelijke gegeven is zo dat kleinere inrichtingen duurder zijn en grotere inrichtingen uh, qua exploitatie natuurlijk wat goedkoper. En dan komt die moderne manager waar u het net ook over had. Ja, waar Wim uh, over uh, Dan wordt ja. het een wat groter bedrijf. Wordt het soms ook wat onpersoonlijker. Ik geloof zelf in wat kleinere uh, gevangenissen. Dus uh, u bent hier niet blij mee, met deze sluiting? Ik, uiteraard ben ik niet blij met de sluiting van de koepel, omdat ik denk dat het een. Uh, juist een hele mooie inrichting is. Uh, uh, maar buiten het feit dat het mooi is... ook een hele functionele ja. inrichting. Maar wa waarom maar... wil staatssecretaris Steven dit dan? Uh, omdat de staatssecretaris van mening is... dat het een oud-detentieconcept is. Uh, nou, uh, maar het werkt. Uh, uh, ja, in mijn beleving werkt het wel. Maar het gaat er ook om welke doelgroep je in een gevangenis uh, hebt. Kijk, we hebben mensen die lang gestraft zijn, kort gestraft zijn... of mensen die preventief gehecht zijn. Deze inrichting is niet geschikt voor mensen die heel erg lang gestraft zijn... Daarmee biedt die inrichting te weinig faciliteiten. Maar deze inrichting is absoluut geschikt voor mensen die kort gestraft zijn... of die ook zelf wat red, zelfredzamer zouden kunnen zijn. Daarmee zouden de exploitatiekosten van zo'n inrichting, naar ja. mijn mening... absoluut heel erg teruggedrongen kunnen worden. En daar zijn we hier in Arnhem ook al volop mee bezig. Dat lukt ons ook. Maar het lukt dus niet om hem open te houden. Heeft u staatssecretaris nee. Steven persoonlijk ook gesproken? Ik heb de staatssecretaris daar persoonlijk ook over gesproken. En wat dus zegt hij dan? De staatssecretaris eh, is van mening dat, eh, wat ik al zei... het een verouderd detentieconcept is, dat er lange looplijnen zijn... dat het een ingewikkeld gebouw is. Eh, nou ja, dat ja. is zijn mening. Eh, ik heb daar eh, wel een andere mening over. En wat betekent het nu voor de medewerkers? En voor u? Nou, voor, voor ons als organisatie PE Arnhem... betekent dat wij in 2016 deze inrichting af gaan stoten... Uh, dat betekent dat we nog een inrichting in Zuid hebben. En we hebben nog een uh, een Shared hier beneden aan de Utrechtseweg. Uh, dus daar gaan we gewoon mee door. Maar ontslagen? Gaat het wel, nou ja, ontslagen, dat hoop ik niet. Maar we zijn bezig met mensen te mobiliseren van werk naar werk. Maar u kunt uh, zich ook wel voorstellen dat in deze tijd uh, mensen een ander werk aanbieden is uh, ook best wel lastig. Uh, die hele grote gevangenis die in Zaanstad wordt gebouwd... Um, die gaat natuurlijk ook weer heel veel vacatures uh, opleveren. Maar ja, dan moet en... je van Arnhem naar Zaand dan. Ja, maar het kan zijn dat er dan van Nieuwegein bijvoorbeeld... Oh ja, uh, ja. oké. Okay. Dus dat, eens kijken of dat, dat ook mee meegenomen is in het gedicht vandaag. Want het is ja. tijd voor onze dichter bij de dag. En vandaag is dat André Degen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, André. Ik Hallo, goedemiddag. wil luisteren. Hallo, goedemiddag. goedemiddag. Ja. Zal ik beginnen? Je mag hoor. Ja, je mag, André. Oké, okay, ja, het klinkt wat ver weg, maar hier kom ik. Kerst in de baaiers. Willen jullie dat ik mijn goede voornemens kalk op de muren van mijn cel... zoals de tien geboden op die stenen platen van Mozes... zodat, er, zodat ik er elke dag tegenaan loop wat ik in het verleden vaak genoeg niet heb gedaan... en ook in de toekomst nog wel eens na zal laten. Maar Mozes meet die platen kapot. Kon hij, net als wij, puin gaan ruimen... Ik wil slachtoffers niet langer levenslang geven. Met de brokstukken van dat puin wil ik de rest van mijn leven opbouwen. Er zit vertraging op, maar wij klappen voor jouw gedicht. Hartstikke mooi. Dankjewel. Um, en meteen klappen wij dan ook voor de gasten... van deze speciale kerstuitzending van dit is de dag. Uh, André Aernsen, directeur van de Koepelgevangenis in Arnhem. Anita Meijer, geen zangeres, maar bewaarder, al 25 jaar. Pieter Thomassen... Pastor, gevangenen Jaap en Safi nog aan tafel. Bedankt dat jullie er waren. Goede kerstdagen. Wil Knol was hier, vrijwilliger van Exodus. Uh, Claire Laus, bemiddelaar. Martin Roos, nabestaande. Hij wilde zijn verhaal hier vertellen. En hij wil zijn verhaal in gevangenissen vertellen. En Wim Berkelaar mag ik jou bedanken... voor jouw wijze woorden en vragen. Uh, we hadden optredens vandaag van Rivelino Richters... en band en Mark Lotterman. Radio 1 gaat straks door met Villa VPRO Pieter van der Wielen. Wij gaan het hebben over een groeiende groep in Nederland. De alleenstaanden of de singles, zoals je dat dan zou noemen. 2,8 miljoen hebben we daar nu van. Dat worden er 3,8 miljoen in 2060. Hoe moeten we de samenleving afstemmen op zoveel alleenstaanden? Dit is Radio 1. Het is half vier en hier is Gert Kluk met het NOS Journaal. In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander het thema verbinding en vrede centraal gesteld. Volgens hem begint die vrede heel dichtbij, thuis, in de straat, in de buurt, op de club, in eigen dorp of stad. Ieder kan volgens hem bijdragen aan vrede door verbindingen te zoeken. De inhoud van de kersttoespraak was voortijdig bekend geworden. Nu.nl plaatst aan het begin van de middag een link naar een ondertitelbestand van de Nederlandse publieke omroep. NOS-directeur Jan de Jong schrijft op Twitter... dat hij zijn welgemeende excuses aan de Rijksvoorlichtingsdienst heeft aangeboden. De RVD noemt het onvoorstelbaar stom... dat de kersttoespraak voortijdig te vinden was. Tijdens de kerstmis in de Kulse Dom... heeft een vrouw topless geprotesteerd tegen de aartsbisschop van Keulen. Volgens de krant Kölner Express is de vrouw een activiste van Femen... en wilde ze met haar actie protesteren tegen wat ze noemt... de seksistische en patriarchale houding van kardinaal Meisner. Veemen is een internationale beweging van vrouwen... die met ontblote borsten actie voeren voor de rechten van vrouwen. En de voorstelling van de musical Soldaat van Oranje... die voor morgen gepland staat, gaat gewoon door. Gisteren werden de voorstellingen afgelast... omdat het theater in Katwijk schade opliep door de storm. Delen van het dak boven de foyer waren weggewaaid. Vandaag wordt het dak verder gerepareerd. En dat zijn de hoofdpunten. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Edwin Gerritsen. Er staan twee korte files op ta 1 van Amsterdam naar Amersfoort. voor Afrit Bunschoten, twee kilometer. Daar 1 richting Amsterdam, knoop het Meer 2. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door een wisselstoring rijden er tussen Zutphen en Dieren geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Pieter van der Wielen. Goedemiddag en welkom bij de Villa VPRO. Tijdens het ultieme familiefeest besteden wij aandacht aan een groeiende groep... de eenpersoonshuishoudens, ofwel alleenstaande of als je het hip wil zeggen de singles. Daarvan zijn er nu 2,8 miljoen in Nederland... maar in 2060 zullen er dat naar verwachting 3,8 miljoen zijn... Mensen die niet de last dragen van een schoonfamilie, maar verder stelselmatig benadeeld worden. Door de politiek, door instanties en door werkgevers. Bijvoorbeeld als het erop aankomt wie er weer moet werken met de kerst. Een pleidooi voor de leefvormneutrale samenleving, kortom. Is kerst eigenlijk een probleem voor de alleenstaanden? Het bleek allemaal mee te vallen toen we raad vroegen aan voorbijgangers. Ik doe zelf niet eens aan kerst. <lacht> Gewoon met vrienden vieren. Of gewoon niet aan kerst doen? Dus. Ja, gewoon niet aan kerst doen. Uh, gewoon hetzelfde wat ik doe. Gewoon lekker op de bank blijven hangen en veel films kijken. Ja, ik ben gewoon met mijn eigen familie lekker uit eten. Dus uh, ik zou zeggen, hou het ook gezellig met je eigen familie of met vrienden. Ik denk dat je gewoon de eerste kerstdag gewoon zo naar de kloten moet. Dat je de tweede kerstdag overslaat. Uh, geniet van de, de rust en zoek, zoek je, vriend, je, je vrienden uit. Om uh, gewoon echt feesten te gaan veren. Nou, ik zou zeggen, ga lekker feesten en vind gewoon iemand uh, voor jezelf. Gewoon lekker bij mijn familie uit eten. Um, ik ga ook wel eens uh, neefjes of nichtjes buitenspelen. Oh. Het, het is niet zo, het is kerst. Je moet gelijk samen zijn met iemand. Ik kom vanzelf wel. Ik ben toevallig ook zin, want ze kunnen naar wij komen. Dat is geen probleem. Ik kan me gewoon vinden, man. Meis, Mensen hey, toch? Ik kan me gewoon snappen. Nicola, en Raphaël. Hey, toch? Zoek me, zoek me. Tweede kerstdag? Ik zie jullie dame. Ja, het is dus niet echt een probleem. Er is uh, genoeg te doen, ook als je alleen bent. Maartje Duin, uh, welkom, journalist. Begint een zoektocht door het Nederland van de alleenstaan. Het is, het is echt uh, een beetje jouw onderwerp geworden. Je bent, bent er heel erg... Uh in, in verdiep geraakt. Waarom eigenlijk? Uh, ja, ik heb een, uh, vorig jaar... een radiodocumentaire gemaakt... een cursus Alleen zijn. Omdat ik vond dat het verhaal van de alleenstaande... ontbreekt in uh, de Nederlandse media. En dan bedoel ik eigenlijk het verhaal van de levensstijl... van de alleenstaande. Er wordt heel veel over daten gepraat. Uh, ja, datingsites. Oh, je ziet uh, zielig alleen onder de kerstboom. En er wordt veel minder gepraat over bijvoorbeeld... het sociale leven van singles. Hoe kook je voor jezelf? Hoe uh, richt je je huis in? Maar ook... Wat wat voor wetten zijn er voor alleenstaande? zijn er woningen voor alleenstaande? Meer het maatschappelijke verhaal. En daar is het eigenlijk ik, een, een eenduidige groep, de alleenstaanden? Want ik kan me voorstellen dat er zoveel categorieën als alleenstaanden bestaan. Ja, dat is natuurlijk. Het zijn net zulke mensen als, als getrouwde mensen. Ik bedoel je? Hebt het in alle vormen en uh, maten. Maar uh, het, de drie grootste categorieën, belangrijkste categorieën zijn de mensen die net uit huis gaan. Dus de studenten, de twintigers. Dan heb je de gescheidenen in de dertigers, veertigers. En de grootste categorie van die toename, dan hebben we het eigenlijk over vergrijzings uh, Ja, de vergrijzing. Dus mensen die uh, alleen achterblijven na de dood vaak van een man of vrouw. Vaker man. Pieter Gauthier, welkom. Hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit. U uh, heeft zich verdiept in het thema van de alleenstaande en de singlesmarkt. Want het is ook weer gewoon een markt natuurlijk. Ja, het is, ik begon een beetje als arbeidseconoom. Je hebt twee kanten van de markt. Die zijn op zoek naar een lange termijn relatie. En ja, op de huwelijksmarkt is het niet, niet heel erg uh, anders. Hè. Je hebt, uh, je hebt uh, singles, mannen, vrouwen. Of de homofielen, dezelfde geslacht. Uh, ja, ze komen per de hoeveelheid tegen, uh, per tijdseenheid. En bij elk contact is de afweging accepteren, gaan we door, vormen we een relatie of, of zoeken we door. Er zijn natuurlijk ook mensen die niet op zoek zijn, die denken ik vind het wel prima zo alleen. Of die denken, nou ja, misschien kom ik iemand tegen, maar ik ben niet op zoek. Maar dit gaat echt over de mensen die op zoek zijn. Ja, je kan zeggen dat iemand die niet op zoek is, is iemand die oneindig kieskeurig is. Iemand die hè, echt alleen voor de ware gaat, die is eigenlijk, uh, ja, ja, lijkt heel erg op iemand die helemaal niet op zoek is. Dit is al een mooi economisch principe. Het moment dat je besluit uh, te settelen. Is, mm -hmm. is, dat, is dat een economisch besluit, een rationele keuze? Of, of is het toch wat romantischer dat cupido's en pijlen door je hart schieten... en dat je gewoon in vuur en vlam staat en niet meer kunt kiezen? Um, ik denk dat voor een heel groot deel is het, is het natuurlijk uh, romantisch en uh, gevoelens... Uh, maar het is, het is leuk om daarnaast naar hetzelfde fenomeen ook heel analytisch te kijken. Om te kijken ja, of je kan verklaren wat de patronen zijn in een heel land of een hele stad bijvoorbeeld. Dan is het gewoon een een om het economisch te houden. Uh, schaarste en proberen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Over de schaarste, he, hebben mensen een waarde? Kun je dat zeggen? Uh, ja, je, je kan uiteindelijk, tenminste, dat doen we in ieder geval wel in onze, in onze modellen... Um, en zeg maar je, je waarde wat je brengt op de huwelijksmarkt, dus dat is geen geld, maar dat is eigenlijk je, je eigen type. Dat ruil je in tegen het type van de ander. Dus dat betekent hoe, hoe meer gewild je bent, hoe, ja, hoe meer je, je, je waard bent op, op de huwelijksmarkt. En dan moet je dan je, je moet... huid ook duur verkopen. Want je moet als, je, als je heel mooi bent, moet je je niet zettelen voor iemand die, nou ja, hoe, hoe zeg je dat netjes? Exact, ja, ja. die iets minder mooi is, ja. Ja. ja. Um, en dat kan je natuurlijk heel ruim zien. Je kan het fysieke aantrekkelijkheid, het kan intelligentie zijn, het kan gevoel voor humor zijn, het kan uh, liefdevol zijn. Geld, laat het geen woord maar noemen. <laughs> dat, dat, kan, uh, dat, uh, dat, dat kan je allemaal in aantrekkelijkheid uh, plaatsen, al deze factoren. Maar goed, als je, als je dus de lat te hoog legt, zul je lang single blijven. Als je te, de lat laag legt, dan zul je, je je kapitaal verspillen aan iemand die het misschien niet, niet waard is. Um, hierbij gaan we ervan uit dat er wel uiteindelijk een soort beperking van het aanbod is. Terwijl tegenwoordig met internetdaten zou je kunnen zeggen... het aanbod is onbeperkt, je kan je hele leven zoeken. Ja, dus op zich is het geen probleem om, om iemand te vinden. Maar je moet iemand vinden hè? met wie jij verder wil, dat bepaal je zelf. Maar de andere kant van de markt bepaalt zeg maar jouw matching set, wie er met jou wil trouwen... en om iemand te vinden waarmee en jij wil, verder wil... en waar zij, en uh, sorry, dat de andere kant van de markt met jou verder wil... dat kan wel veel tijd en inspanning kosten. Dus zelfs, zelfs met internet daten. Want uiteindelijk moet je elkaar toch weer fysiek ontmoeten en daten... En daar gaat dan steeds uh, tijd overheen. De, de stad is de grootste singlemarkt. Uh, boer zoekt vrouw. Dan, dan zie je meteen het probleem van, van de boer... Die, die gewoon te weinig vrouwen tegenkomt. Uh, uh, potentieel. Maar, maar de stad trekt dat dan ook mensen aan? Singles? Ja. Um, door de dichtheid en door de, de omvang... kom je relatief veel mensen tegen. Dus het is een hele goede huwelijksmarkt. En dat geldt met name voor de, de goede catchers, zeg maar. Dus als jij George Clooney bent... en iedereen wil wel een relatie met jou... Uh, dan heeft, is, heeft het voor jou veel meer waarde om 100 vrouwen tegen te komen per week in plaats van 10. Dus je ziet dat met name de, de meest gewilde singles naar de stad trekken. Um, en de iets minder gewilde singles, die kunnen dan blijven in de minder grote steden of in de, in de dorpen. Ze komen weliswaar minder mensen tegen, maar iedereen die ze tegenkomen, die zit wel zeg maar in hun in een matching set. Dus als jij niet aantrekkelijk bent, maar je gaat wel in de grote stad wonen, maak je het voor jezelf onnodig moeilijk? Nou, ja, het is en duurder... Um, en uh, je komt wel veel mensen tegen, maar niet iedereen zit in, in, in jouw matching set. Ja. Ah, het, is, het is ineens veel leuker om over de liefde te praten als het gewoon een beetje economisch wordt. Maartje, jij bent naar Zweden gereisd. Waar was je naar op zoek? Zweden is het land met de meeste alleenstaanden ter wereld. 47% van de huishoudens bestaat daar uit één persoon. En ik ben naar Stockholm gegaan, waar dat percentage nog hoger ligt. 60% in de bepaalde buurten, 80%. En daar ben ik gaan kijken naar uh, uh, ja, soort best practices van wonen. Alleen wonen. En uh, even ter vergelijking: in, in Nederland kregen alleenstaanden pas na de oorlog onder druk van de Vrijgezellenbond zelfstandige huisvesting. En in, in Zweden liepen ze wat voor op dat Gebied. En uh, daar gaan we naar luisteren. I'm on my way to the real estate because I I'm just going to buy a single apartment today. <laughs> <Hey>. Congratulations! <laughs> Thank you. And did you know there are many other uh, single people here? <laughs> no, I don't know anyone <laughs> here in Kungsålen. But maybe you will meet them. Yes, yes, hopefully. Nou, dat was een single vrouw die een huis ging kopen voor haar alleen. En in deze buurt Kungsholmen, bestaat 80% van de huishoudens uit één persoon. Welcome to Stockholm. Like this is where, the, where we have the most single households in the world. Nergens ter wereld leven zoveel mensen alleen. I don't know if it's a good thing for us or if it's like kind of sad, is. You know? Het is een uh, rustige, ruim opgezette buurt met veel bomen, populieren. is um, close to restaurants and close to the city. Not The most expensive part of Stockholm. Maar ook veel restaurants, cafés. En die zijn populair bij singles. You know when people are tired of their homes, they come here. When it's winter here and it's dark and cold outside and everyone's going outside, of course, you want to have company next year. Exactly. People are happy here. I hate to live alone. Zweden zijn jong als ze het ouderlijk huis verlaten en ze trouwen relatief laat als ze al trouwen of samenwonen. En van die Zweedse huwelijken sneuvelt ook weer een groot deel. Hoe zie je dat weer in de stad? In 1935 ontwierp architect Sven Markelius een appartementencomplex voor werkende moeders met of zonder man. Een crèche en wasserette moesten de combinatie van werk en zorg vergemakkelijken. Hallo. Hallo. Kennen we hier appartement? Ja, yeah, natuurlijk. Nu is het huis vooral populair bij singles. Van alle voorzieningen is alleen de Franse bistro op de begane grond nog in gebruik. En die is met twee goederenliftjes verbonden aan alle appartementen. Bonjour, je voudrais een uh, pane chocolat A uh, la appartement 40. Ah oh oui, merci. Au revoir. <laughs> je moet in het Frans bestellen? Je moet in French. No. Maar <laughs> <it's more> <laughs> like het is meer funnig. Het is zoals, ik wil allemaal Frans spreken en een beetje Zweden. Maar dit is een heel goed, een uh -huh. ideale, single space. Ja, yes, het is. Het it is eigenlijk één space, maar het staat een muur tussen. Dus je hebt toch het idee dat er verschillende ruimtes zijn. Terwijl het eigenlijk maar één ruimte is. Van hoeveel square meters is dit? Dit is 43. Dus kan het dit is de kitchen. This is the kitchen. It, it is very compact. Ja, yeah, it is. <laughs> it's more like a, a pantry a pantry voor boats. Ja, ja, ja, een beetje een schipscombuis. Het was aan Alles is inklapbaar of uitschuifbaar. Yeah, so in, uh, Dit is je bed en maar het is ook een kast. Nou, no, uh, Store my apple juice. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat niet in de keuken past, dat past onder het bed. So this is. Een pijn van chocola. chocolat. Een pijn chocolat. Uit het. Merci, ook En daar gaat het luik weer dicht. Ik kan me voorstellen dat dit heerlijk is als je zelf geen zin hebt om erop bij te maken... of als niemand je op bij op bed brengt. Het idee achter het Sven Markelius huis was economische zelfstandigheid voor vrouwen. Maar nu wonen er vooral singles. Wat is het verband? Voor een antwoord skype ik met Lars Evertson... Hij werkt als socioloog aan de Universiteit van Oemea, in het noorden van het land. The Swedish welfare and gender equality policies never had as its political goal to make life easier for single women. Extensive parental leave, child allowances, public child care, elderly care and so on. The political aim was to make it possible for women to participate. In de jaren 70 creëerde de Zweedse welvaartsstaat gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Die regelingen waren in eerste instantie bedoeld voor vrouwen met een gezin, maar omdat ze vrouwen benaderden als zelfstandige burgers, profiteerden alle vrouwen ervan. These policies targeted women as individual citizens rather than als vrouwen geleden tot een familie. Dan kunnen alle vrouwen van deze sociale politieën bedoelen. Ze leven alleen yeah, omdat ze kunnen? Ja, ik denk dat dat een goede reden. is. Je moet niet in een slechte relatie zijn als je niet wilt. Onbedoeld bleken de vrouwvriendelijke wetten ook singelvriendelijk te zijn. Wie haar relatie onbevredigend vindt, staat er nu makkelijk uit. Het so was waarschijnlijk een onbevredigde consequentie... In de jaren 70 is de Swedish welfare state niet in een vrouwen friendly state, maar in een single-vriendelijke state. Hallo, <laughs> ah, Monica. Welkom bij Ja. Maar wat als je oud en alleenstaand bent? Hoe regel je dan huisvesting en zorg? Twintig jaar geleden begonnen een aantal progressieve ouderen ver woongemeenschap knappen. Een hele gezellige huiskamer kom ik binnen met overal planten en, uh, en boeken om me heen. En uh, er zitten hier zes dames gezellig thee te drinken. All the men are in the kitchen. the men are in the kitchen. No, but actually, there are two men in the kitchen today. But it's most there are many more women in the house of the whole. I think it's 25% men or something. Singles en stellen, zonder inwonende kinderen, zijn welkom vanaf een 40 ste dat is zegt de 80-jarige Monica Williams Olson, gebaseerd op een bijzondere filosofie. Dat je moet move into your elderly house in the middle of your life when you still are free and uh, interested in uh, doing new things and, and able to take care of yourself and to help elderly. So we shouldn't be so dependent on uh, Home care and uh, professional people coming to take care of us. Juist als je nog jong en veerkrachtig bent, moet je met de ouderen gaan wonen. In het begin zorg je voor hen, later word je zelf verzorgd. Vert Kneppe heeft een tuin en een feestcommissie, een gezamenlijk weefgetouw. Eens in de zes weken hebben de bewoners I'm Ik maak een uh, beet soup. worst, je ja, borst. Exactly yes, exactly. Het is een grote keuken met een met een kookeiland waar uh, zo grote pannen soep staan te pruttelen. U bakt hier altijd brood? No, uh, but when we have soup, we normally bake uh, our bread, else they improvise. Okay. How is but it the different? The first time in 70 years you have do something new then. No, it never is exactly the same. <laughs> no, no, that's it. That's why, that's no. why things was het lijkt bijna hetzelfde. En toch hebben alle bewoners hun eigen appartement. Ah, is mijn bedroom. Nice. Yeah. Gert, 71, yeah. vindt vert Kneppen ideaal voor haar oude dag. Because I'm single now, my children have their own lives, and my grandchildren are grown up, so they, didn't, they don't need grandma anymore. Ze is vrijer dan toen ze getrouwd was. I can go sleep when I want I can eat when I want I can look TV when I want and toch nooit helemaal alleen you will never uh, feel alone when I open the door and get out of here I feel, I meet all my neighbors and uh, do you want a coffee and I go to fix it and we talk and we talk about our lives and about illness and uh, uh, good things Stockholm, de singles capital of the world. Pieter Gauthier, econoom. Het uh, opmerkelijk is eigenlijk dat hier een politieke kwestie wordt. Je zou zeggen, ja, single of niet, dat moet je zelf maar lekker uitzoeken. Maar hier wordt het ineens een kwestie van, van beleid. Ja. Geldt het in Nederland eigenlijk ook? Is, is bijvoorbeeld het huizenmarktbeleid ook van invloed op de huwelijksmarkt? Ja, ik, ik denk het wel. Er zijn juist allerlei verstoringen op de huizenmarkt in Nederland. En die kunnen extra nadelig voor singles zijn... Um, ook, ook nadelig bij het zoeken van een partner. Je, ja, juist, je vindt... juist bij het zoeken naar een partner. Als je het verhaal gelooft dat een stad een goede, goede plek is om naar een partner te zoeken. Dan moet je als single natuurlijk snel woonruimte kunnen vinden in de stad. Maar door de hypotheekrente aftrek, overdrechtsbelasting, uh, de, de huursubsidies. Ja, wat er gebeurt, je, je komt uh, op een wachtlijst, je wacht acht jaar. En dan heb je een appartementje in, in Amsterdam bijvoorbeeld. En daar, daar ga je vervolgens nooit meer uit. Dus als uh, alleenstaande, als je net op de markt komt... Ja, kost jaren om iets geschikt te vinden in Amsterdam. En dan ben je al minder aantrekkelijk geworden. Of die, heb je hebt in, inmiddels al iemand <lacht> ja. gevonden. Ja. Um, dus ja, de rol van de stad als huwelijksmarkt wordt een beetje gefrustreerd door het beleid... Dat is geestig. Dat is natuurlijk niet heel bewust. Maar ja, het duurt wel langer voordat de, voordat de singles uh, ja, een plek in de stad kunnen vinden. De, hoe is eigenlijk de, de alleenstaande woningzoeker? Is die net zo hard op zoek naar een woning? En durft die zich ook te committeren aan een hypotheek net zo goed als een gezin? Of, of willen ze liever wat vrijblijvender wonen? Ik denk dat ze, dat ze liever vrijblijvende willen zijn. Want er is natuurlijk een kans dat ze iemand vinden in een verschillende stad. Of ze zijn ja, vaak mobieler. Als ze nog geen partner of geen kinderen hebben. Misschien gaan ze eerder naar het buitenland. Um, en als je mobieler bent, ja, dan heb je meer uh, baat bij huren. Want er was een tijd een soort rage onder projectontwikkelaars om, om mooie lofts te maken voor de vermogende alleenstaanden. Met, met een, met een uh, parkeerplek en een sportschool en dat soort dingen. Maar dat valt vaak tegen hoe goed dat verkoopt. Ja, dat plannen valt sowieso vaak tegen. Ik, ik geloof ook in Amsterdam had je die eilanden die waren heel erg voor singles bedoeld. Maar uiteindelijk gingen er heel veel gezinnen wonen en waren er weer te weinig uh, scholen. Dus het, als overheid om het te plannen is heel erg lastig. En het blijkt dat de markt dat eigenlijk vrij aardig kunnen doen. Dus alle, alle jonge hipsters zien de VS naar Brooklyn gaan. Uh, conservatief hebben weer een eigen leefgemeenschap. Cape Cod is een klein eilandje waar homo's graag heen gaan. Zonder dat de overheid het oplegt, ja, sorteert de markt zichzelf. Alle typen sorteren zich in, in plekken waar gelijken heen gaan. Maartje, heb jij veel verspilling gesignaleerd? Singles die in een te groot huis wonen of, of die misschien niet hun geld besteden... Uh, nou, in het groot huis wonen. Ik denk dat ze... Uh, sneller genoegen nemen met second best. Ja, als er niet een appartement voor jou... op jouw wensen is toegespitst... dan neem je maar dat groot, grotere appartement... en steek je daarvoor in de schulden. Misschien ook met het idee van... er komt ooit nog eens een partner bij. Ja, dus dan kopen voor, ze vast een gezinswoning met een babykamer... want je weet maar nooit. Dat, dan hebben we het over de jongere singles. Hè? Ik weet niet hoe dat met de ouderen zit. In China is het trouwens, als je zeker als man een vrouw wil hebben, is een appartement, een bezitter zijn van een appartement, is heel veel waard. Want je kan wel heel rijk zijn, maar die vrouw die moet maar afwachten of je dat met haar gaat delen. Terwijl als je een appartement hebt, ja, dan ga je samen in wonen. Die moet je wel delen met je partner. Dus dat is een van de belangrijkste. Dat is, ook, dat is ook een, een goede wijsheid. Je moet, moet niet afvragen of die man rijk is alleen. Je moet je ook afvragen of hij die, die rijkdom inderdaad wel aan jou wil besteden. Dus dat is exact. de tweede complicatie. Een interessant project in Rotterdam. Een nieuw woonconcept in Katendrecht. En daar hebben ze een oplossing gevonden voor de singles die zich niet al te veel willen binden. Abdul die is er naar op bezoek gegaan. Ik loop richting de Fenix Sloots. Daar zie ik het gebouw al staan. Een oud-statig gebouw. Die je eigenlijk niet meer ziet in het naoorlogse Rotterdam. Daar moet een bijzondere woonlocatie komen te staan. En bijzonder omdat die met name ook op het oog van de Rotterdamse single gebouwd wordt. Iemand die daar alles van af weet is Christian Koijman. Hij staat op mij te wachten. Christian is ontwikkelingsmanager bij Heijmans Vastgoed. Christian, wat is een loft? Een loft is een groot appartement wat niet ingedeeld is en over het algemeen in oude gebouwen of havengebouwen staat. Dus als je denkt aan een gewoon appartement met binnenwanden, kan dat nooit een loft zijn. Wat we hier maken zijn echte lofts. Dat is eigenlijk een heel nieuw type in Nederland. Christian, Rotterdammers staan bekend om bijnamen voor gebouwen, voor bruggen. Hoe moet dit toekomstige woongebouw gaan heten volgens jou? Nou ja, als al die vrijgezellen, mooie jonge dames hier komen wonen, dan wordt het misschien een tweede Hunkerbunker. Ik weet het niet. Maar, uh... Want uh, voor alle duidelijkheid, er heeft uh, vroeger in Rotterdam een Hunkerbunker gestaan. Misschien kun je dat verhaal vertellen voor de luisteraars. Dat is in Rotterdam Noord. Daar staat een heel mooi appartementengebouw waar de zusters in woonden die uh, in ziekenhuizen werkten. En uh, ja, daar was het verboden voor mannen, zo vertelt het verhaal. Maar verhalen worden altijd mooier naarmate ze ouder zijn. En die mannen hunkerden naar die meisjes en ze mochten er niet binnen. Vandaar de naam Hunkerbunker. Oh. Laten we de hunkerbunker in Spee eens van binnen gaan bezichtigen. Zeker, we lopen nu eigenlijk in een oude industrie opslagloods. Hier heeft uh, veel cacao en koffie gelegen vroeger. Um... Ja, vrek, dat is waar ook. Ik ruik cacao. Dat gaat er wel uit, toch hoop ik? Dat gaat er helemaal uit. Ja, als je hier eenmaal met vers beton bezig bent. Niks is zo lekker dan de geur van vers beton. Om hoeveel vierkante meter gaat het hier? Wij staan nu in een loods van 5000 vierkante meter. 5000 vierkante meter. Hoeveel loften kun je hieruit maken? Uh, hier zou je zo'n ja, zo 100 loften kunnen maken. Ja. En het is niet zo'n gek idee om zo'n soort appartementencomplex hier te beginnen. Want er is ook iets bijzonders aan de hand hier in Rotterdam. Zeker. Wat wij zien gebeuren in Rotterdam is dat er steeds minder mensen in een huis woont. Dus een zogenaamde verdunning. Dus het aantal huishoudens neemt toe zonder dat het aantal mensen toeneemt. Met andere woorden, er komen steeds meer singles op de markt en die hebben specifieke behoeftes. Inderdaad. Er komen steeds meer specifieke vragen die je niet kwijt kunt in de standaard. Appartementen die in de rest van de stad staan. Um, op een gegeven moment vind ik mijn buurvrouw leuk. Uh, die woont naast mij. En uh, we denken, goh, uh, handig. Uh, weet je wat, we slopen gewoon de muur eruit... en hebben gewoon één appartement. Is dat een hele gekke gedachte dat ik heb? Uh, nee. Die uh, leuke buurvrouw die was heel erg leuk in het begin. Maar op een gegeven moment kom ik erachter... dat ze daar vreemde gewoontes uh, op nahoudt. En ik denk, van nou, zo is het wel genoeg geweest. Ik ga gewoon uh, zelf weer een wond tussenin bouwen. Kan dat? Dat kan zeker. Je kunt dan van twee appartementen weer één maken en van, twee, eh, van één weer twee, als dat beter is. Als je nu bijvoorbeeld een groot appartement koopt, wat je later wil weer verkopen... dan zou het zo kunnen zijn dat twee kleine appartementen beter verkopen dan één grote. Ook dat kun je later doen. Flexibiliteit en vrijheid voor een single. De Hunker Bunker. Maartje Duin, dat is een mooie term, de hunkerbunker. Ja, en uh, ze zeiden dat die niet meer bestaat. Maar volgens mij refereert hij naar de RVS-flat bij Blijdorp. En, daar, en die bestaat nog steeds. En daar wonen zelfs nog mensen van het eerste uur... die in de jaren 50 daar zijn gaan wonen. En dat was inderdaad zo'n flat voor werkende juffen, heette dat. Uh, die uh, tot stand is gekomen door uh, druk van de verenigingen voor alleenstaanden. Die klaagden dat uh, na de oorlog, bij de wederopbouw... de subsidie van uh, de overheid alleen naar woningen voor gezinnen ging. En toen is dit ervoor gekomen, ik meen, in 1953. Pieter Gauthier, zou het een oplossing zijn... om, om zeg maar de, de meer flexibele woning te maken... zodat je de, de markt wat meer los krijgt zeg maar, voor de alleenstaanden? Ja, ik denk dat dat, dat, uh, dat klinkt wel goed. Ja, ik denk sowieso mensen die huis te koop of te huur aanbieden... die willen ook inderdaad zoveel mogelijk eraan verdienen. Dus als, als de samenstelling en voorkeuren van het publiek veranderen... zal het huisaanbod uh, ook veranderen. Maar natuurlijk kunnen wel vertragingen ontstaan daarin. Vertragingen ja, is in, in is, welke zin? In zo'n flexibele lof gaat het heel snel inderdaad. Je plaatst een muurtje ertussen en als je genoeg van elkaar hebt... Uh, dan plaats je het muurtje ertussen. Als je bij elkaar wil, haal je het muurtje weg. Maar voordat je een heel... Gebouw met enorm grote appartementen klein gemaakt. Daar kan nog wel een jaartje overheen gaan. Maar uiteindelijk is het wel iets, denk ik, waar de, waar de marktkrachten vanzelf op zullen reageren. Ja, het is trouwens heel onverstandig om een relatie met je buurvrouw te beginnen. Want als je dan, als dan uitgaat en je krijgt iets met iemand anders, dan moet hij weer de auto om de hoek parkeren. Want anders ziet ze weer dat hij daar is. En dat leidt tot. Uh... Zeer rauwe emoties, kan ik iedereen verzekeren. <lacht> lijkt, me, lijkt me een heel slecht idee. We gaan het uh, zo meteen hebben over uh, uh, beleid, meer ten aanzien uh, van singles. Heeft u daar ook onderzoek naar gedaan? Um, nou, uiteindelijk is, is vooral de, dus het woningmarktbeleid, dat is het, uh, zeg maar het beleid wat denk ik het meest aangrijpt op, op, op, uh, op singles. Maar je hebt natuurlijk ook kinderbijslag, allerlei financiële prikkels. Daar blijken mensen ook op uh, te reageren als het om scheiden gaat, kinderen krijgen gaat. Ja, want, want daarin blijkt het toch nog steeds niet zo te zijn... dat die gelijkheid waar dus al sinds de jaren 50 naar gestreefd wordt... Uh, daadwerkelijk is, uh, is bereikt. Uh, dat is dus, uh, zometeen in de Villa VPRO. Pieter Gauthier, uh, dank voor dit moment van de, de Vrije Universiteit. En wij zijn zo meteen met u terug. En dan gaan we het hebben over een leefvormneutrale samenleving. En dus ook over een leefvormneutrale kerst. Tot straks. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Bart Loor en ik ben pro-VPRO, sinds 1996, omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Molse biefstuk in de pan. De meeste Britten moeten ervan gruwen. Moet je dan zeggen dat je geen kampioen wil worden? ik ga